Zeker 1,2 miljoen Oekraïners zitten zonder stroom... na grootschalige Russische luchtaanvallen op de energie-infrastructuur vannacht. Van hen wonen er 800.000 in Kiev. De Oekraïense luchtmacht spreekt van een massale aanval op de hoofdstad. Daarbij viel zeker één dode en raakten vier mensen gewond. Ook in de stad Kharkiv waren aanvallen, daar raakten zeker elf mensen gewond. In de Verenigde Staten is de naam van een man gezuiverd... die 70 jaar geleden de doodstraf kreeg voor moord en verkrachting... De zwarte Tommy Lee Walker was 19 toen hij werd opgepakt... en hij werd gedwongen een bekentenis af te leggen. Maar op het moment van de moord was hij in het ziekenhuis... voor de geboorte van zijn zoon. Toch verklaarde een witte jury hem schuldig en werd hij geëxecuteerd. Het Openbaar Ministerie erkent nu dat de man er niets mee te maken had. De Gouden ganzenveer gaat dit jaar naar dichter, schrijver... en theatermaker Gershwin Bonifatia. Dat is bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat... De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of instituut... vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven woord in de Nederlandse taal. De jury prijst Bonaventia als iemand die met zijn veelzijdige werk... taal en poëzie nadrukkelijk inzet om mensen met elkaar te verbinden. Het weer in het noorden en noordoosten kan het regionaal glad zijn door ijzel. Het blijft daar de hele dag vriezen. In de rest van het land is het 3 tot 9 graden met afwisselend zon en wolken...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 De generaal neemt de macht over. Elke woensdag en zaterdagavond op ZFM. Zo. Hé, Jos. jongens. Goeiemorgen deze morgen, Edgar. <tie> Ik stond er net op de tramhalte. Ja. <tie> Staat er een vrouw naast me. Oh, Een hele lelijke vrouw. Echt zo'n ja. lillekert. Ja. Heeft een papegaai op haar schouder. Oh. Ik zeg tegen die vrouw, wat is dat nou? Zegt zij, als jij raadt wat het is, mag je met mij naar bed. <lacht> nou, he. Dus uh, ik denk even na. Ja. Yeah. ik zeg uh, een olifant. Zegt zij, nou, dat reken ik ook goed. <lacht> <lacht> Ze in principe niet storen Maar als de koffie -vrouw het wil ligt daar stil. En de school de vrouw. En vervetten. en al die luxe gaan we kapot aan ons kanaal. Maar ik ga. Hou...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 Dat ik een mag, heb is toch wel heel goed.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 He, Hij is te drie uur open hoor! Ja, de aardig! Drek, drek, Het feest is kort!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 Dralali, dralala, zo heerlijk rustig, je yeah, yeah. en een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig, het heeft een heel eigen taal en het klinkt allemaal.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 Staan, voordat ze weer naar huis toe gaan, en ze zegt te voldaan, wat was dat rustig jij?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 van die scheuten zou ik maar zeggen, heb jij dat ook wel? Ja, dat heb ik ook ja, wel. Ja, ja. ja, maar heb je ook dat het zo optrekt, zo? Ja, heb ik ook, ja. heb ik ook. Ja, maar heb je ook dat het zo dan van achter weer zo naar beneden... Ja. Heb ik precies zo, hier, onder, zo, zo. Ja, dat heb ik dat, dat, dat is belachelijk bijna, dames en heren. Ja. Dat is zo. En we kennen ook woorden op dat gebied. Die kenden de mensen vroeger niet. Bijvoorbeeld, dacht u dat mijn grootmoeder, dat die wist wat calorieën waren? Dat wist ze niet. Dat ze niet. Of, of dieet? Dat wisten ze niet. Ja, dieet en die niet. Maar meer of niet. Ja. Geworden. De, de mensen kennen allerlei vreemde woorden die de mensen vroeger niet wisten. Hele gewone mensen die hebben het over hyperventilatie. Ja. Ik heb een beetje last van hyperventilatie. Dat is zo overdreven. Als je het niet wist had je er ook geen last van geloof me dan. We weten te veel. Een, een woord als, als, als cholesterol. Dacht je dat mijn grootvader wist wat er was? Geen genotie. En tegenwoordig komen de mannen elkaar op straat tegen. Zo van, hoe is het met jouw cholesterol? Ja. Dacht je dat het daar hoger of lager van werd? De, de mensen kramen er alles uit. Als ze er wat dwars dan moet dat iedereen weten. Je schiet daar niks mee op. Ik kan u daar een voorbeeld van geven.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 En ze luisteren, wie, wie ben ik? Ik hoef u niks te leren. Hè. Maar als je wat gehad hebt, vergeet het. Vergeet het. Gewoon vergeten. Dat heb je alvast gehad.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 Dag, mevrouw van ben met de Vries. Hallo, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, een beetje raar verhaal misschien, maar ik heb vanmorgen een portemonnee gevonden. En, eh, uh, ja, voordat ik hem naar de politie stap, even gekeken wat er nou precies allemaal in zit. Een beetje uit nieuwsgierigheid eerlijk gezegd. <laughs> uh, een kaartje zat erin met dit telefoonnummer. En daar stond ook bij. Ravenstukje. Ja, dat die... En er zat ook 1380 euro in aan papiergeld. En wat pasjes. Maar is dat uw portemonnee dan? Ja.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 Ben jij voor een vrouw? Ik kijk doelloos naar het verhaal. Wacht op je voetstappen in de gang De klok begeleiden stil verdriet Maar ik voel begrijp je niet Heb ik soms iets fout gedaan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 Lijkt zo so. goed. I Gedaan naar werk Gisteren naar werken. Ja, ja? eten. En dan hebben we voor de eerste keer seks gehad met één eigen tweeling. Oh. Dat is een ervaring maat. Dat is echt Ja, geen... ja dat is niet een... normaal. Dat is echt goed. Oh. Maar hoe weet je dan uh, wie en wie is dan zeg maar? Of? Ja, ik kon ze wel goed onderscheiden, want Linda die had best wel flinke memmen. Ja. En, echt een... ja. Oh. en uh, ja, Peter die had snor.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 Dat is ook eerdaags uitgerekend, hè? De weekend, maat. De weekend? Ja, gaat snel hè, zwangerschap. Het gaat heel snel, ja. Maar ja. wel ze bevallen? Thuis of in het ziekenhuis? Of, nee, nee, nee. Bij ons in het café. Ja, jongen, in het ja. café. Ja. Hoezo dat nou helemaal? Ja, ze willen graag dat ik erbij ben. Your glim lach <laughs> on your mouth. laatste uh, af te dingen in de action. <lacht> nou, wat er gebeurde was. Uh, er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Ja. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de pakje was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat erna te kijken, ik denk ik, ja, ik heb ook mijn grenzen.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 Of, zoals mijn ome Leo altijd tegen tante Margriet zei... Bluh, bluh. Mag ik die puitenprikkers nou hebben of niet? Zeg, uh, Alsjeblieft. Alsjeblieft. Meneertje. Meneertje. Koekenpeertje. Ja, dag. Dankjewel. Dus alles bij elkaar. Oh, alsjeblieft, meneertje koekenpeertje, dankjewel. Heel goed, hier. En dat so idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan, volwassen.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 volg je het nog? Nou, ik wil zeggen. Ik ben eigenlijk de... je vader, weet okay, je schoonzoon. Let op, ja. mijn vader ja. is nu getrouwd met de dochter van mijn vrouw. Ja, ja, oh, ja, ja. oké, okay. oh, nee, prima. Okay. Ik heb het nog. Dus het. zo werd mijn pa mijn schoonzoon. Ja. En dat bracht me in het nauw, want die dochter werd mijn moeder, want ze was mijn vaders vrouw. <laughs> zijn jullie mee? Ja, we zijn er. Oké, okay. okay, we zijn Om er. Om het nog moeilijker te maken, ook al was het wonder werd ik kort daarop de vader van een pasgeboren zoon.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 We begon niet zo in zijn bord te prakken. Dat ook tegen mij, hè? Doe maar, jongen, prak het maar. Het <lacht> is leuk, Hollands eten. Prakka, prakka! <lacht> en ik kijk naar die paard en denk, hé, hey, hij is wat aan het maken. Een dijk. Wat oh, ga ik ook maken. <lacht> hop, hop, hop, hop, hop. Hop, hop, hop, hop. hop. stond een gat in het bord. Ik waarvoor is dat dan? Van die moeder aan met de grote pan met shoot. <lacht> Los! Splats! <lacht> kijk, wat is dit? Ze is een deltaplan in het klein. <lacht>